Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cansino.nl. De Slam. Superdrip. Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Thorens, Frankrijk. Let's go. Thomas van Empelen. Oh, dit wordt leuk jongens. Het is 9 over 12. Daar gaan we een uur lang alles op request hier bij Slam. Kom maar door in de Slam WhatsApp. Ze... your life. Your life. Dit is Slam. En we weten, al het begin is ingewikkeld. Weet je wel, beginnen met sporten, beginnen met hardlopen. Begin van de week, een maandag sowieso. Een nieuw werk, collega's wennen. Het begin vinden van vershoutfolie. houtfolie. Ik bedoel, waar zit dat begin nou? <laughs> in dit geval is het niet ingewikkeld, want jij vraagt ze aan namelijk. Al die Anthems. Een uur lang, alles op request, kom maar door in de Slam WhatsApp. Deze was van Wouter, wilde graag beginnen met de snoepwinkel van 50 Cent. Oftewel de candy shop. En mocht jij denken jongens, ik wil zelf ook wat aanvragen, dan kan. Je weet waar je moet zijn. De Slam WhatsApp. Deze was aangevraagd door Erik in de WhatsApp van Slam. Nighthose, lekker zeg je. Naar de telefoon hangt uh, uh, Norbert. Zeg ik dat goed zo, Norbert of Norbers? Norbert, ja, klopt inderdaad. Ah, de flieker, lekker, wat ben je aan het doen vandaag op deze prachtige vrijdag? Ik ben uh, in installatiemonteur en ik ben de badkamer aan het afmonteren. Oh, lekker. Dus alles uh, kieten, et cetera en zo. Uh. Klopt, klopt, ja. En jij hebt natuurlijk dus ontzettend aan... uh, zin om het werk te laten vallen, denk ik. Ja, dit duurt je wel, ja, klopt. <laughs> Is dat ook de reden waarom je graag het woordpunt wil horen? Omdat je het werk wil laten vallen? Of een andere reden? Ja, ik dacht, uh, dat heb ik al lang niet meer gehoord. Ik dacht, uh, vind ik wel even leuk om op te horen, ja. Dat nou, kan het werkt misschien sneller. Heel goed, zet hem lekker hard, jongen. hier voor je in mix marathon Request. van Slam. Fair again, leave me alone. Wij pakten misschien een iets snellere versie. Hopelijk veel het niet erg, Casper. Eén belofte wel, alles draaien we wat aangevraagd wordt. Tenminste, wat we kunnen dan. Na de telefoon de hangt Leo. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Jij bent uh, verkoper normaal gezien. Ja, klopt ja. Als jij Charlotte de Witte moet verkopen aan het publiek, wat zeg je dan? Lekkere, dikke, vette muziek waar je lekker op los kan gaan en uh, waar je de middag wel mee doorkomt. Ja nou, lekker zeggen. Hey, weet je toevallig eh, dyslectisch of niet? Uh... Was zo, ik? Ja. Uh, heb ik het verkeerde gesteld Daar nou komt ja, het ja. heel niet op, je hebt, je, je hebt Charlotte met S-J-A-R-Lotte, dat vind ik wel <laughs> vind ik mooi. Ja, dat, is, dat, dat zijn de uitjes. Ja, ik wil dit zeggen, ja, inderdaad. Ja, nou ja, soms ja. moet je dan ook van huilen, hè. zo mooi is het en zo gevoelig allemaal. Ja, precies. Jij zei iets van Charlotte de Witte, gaan we doen. Hier is Overdrive voor je, jongen. MX Marathon Request. Enjoy. Hey, dankjewel en succes vandaag. Hoi! Hoi officiële pre-party van je weekend's mix marathon Overdrive, I feel you close to me Take me high, increase the energy Energized, live you wild and free Even nu voor je camel fat op Slam Cola. En Marathon Request. Deze kwam van, dus even kijken, Diamond in de Slam Bots app. Got ready for the night in. She's heading for the lights. But she sees the vision golden line after line See how she looks in trouble See how she dances in eh? She sips a Coca-Cola She gets up a different set eh? That's what you're coming for But they don't wanna let you in and You drop your bag to the floor And you're asking what's happening and It's getting late now, hey now Enough of the argument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 Volgens Slam Mix Marathon, 24 uur lang alleen maar lekkere muziek op je radio. Alles aan elkaar gemixt. En even een applausje voor jezelf, jongens. Hé, want de afgelopen week, ik weet niet, was het gisteren... hebben we horen gekregen dat Slam kans maakt op de woord... voor beste radiozender van Nederland. Yeah. Yeah. En we weten allemaal, die gaan we natuurlijk gewoon winnen. Die gaan wij gewoon pakken Aanstaande donderdag. Je kan ook niet stemmen. Het is een vakjury, maar volgens mij is iedereen het wel over eens, jongens. Hé. Slam is niet kapot te krijgen... En jij bent er onderdeel van, dus dank je wel. Zoveel verzoekjes komen er ook binnen. Bijvoorbeeld uh, Bianca, die wil deze graag horen. Mark Knight. Man with a red face. Het origineel ook van Laurent Garnier. Het is gigantisch mooi. Die klanken, die tonen. Het is een beetje donker, het heeft iets vrolijks, iets mysterieus. En je hoort hem in de Mix Marathon. Mix Marathon Request, hierbij Slam. Geen vokalen nodig om toch een keihard mooi gevoel te hebben. Is zo toch? Man met de red face hierbij slam. Het is de Pics marathon Request. Dat we alles op verzoek. En deze kwam van Sven Dongers hier in de app. John Summit. Die gaat voor het uh, dunne lijntje. Het is soms een dunne lijn waarop we ons begeven. Je kan links vallen. Maar blijf aan de goede kant. Dat is dan denk ik de rechterkant. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar... op je radio en op zich die sky is vandaag ook prachtig he zegt. Onder andere Martin is lekker dak aan het bedekken met de mixmarathon aan uh, in de zon lekker zeg he. En Marjolein die zegt de buren mogen vandaag me even haten, de radio staat hier op maximaal lekker. En naar de telefoon hangt Jeffrey. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey, hey. Wat ben je aan het doen vandaag gozer? Aan het werken gewoon en nou een gebied in het hey, ja. Gewoon lekker aan het werken zonnetje, wat voor werk doe je? Ik ben vrachtwagenchauffeur je zelf wel heen en weer brengen. Oh, wat goed hij zegt. Die en toe het raampje even naar beneden of is het daar te koud voor dan? Nee, die staat zeker naar beneden. naar oh. beneden en dan krijg je een beetje dat Ibiza gevoel hè. Ibiza gevoel, maar dan in de vrachtwagen, het kan gewoon. Dan in de vrachtwagen, ja, het kan gewoon. <laughs> ja, nou ja, we helpen hopelijk een klein beetje met dat gevoel. Gok ik zo, Jeffrey, welke waanzinnige throwback wil jij horen in Mix Marathon Weak Dino, the shit my skin. Oh, dit is zo mooi man, dankjewel voor de aanvraag. Ja. Hey, jullie bedankt. Ojo, hier is hij voor je. Gast. Hoi, oi, oi. het publiek wordt groter en groter! Ja, Hugh Poesma. En applausje voor alle verzoekjes, hè? Applausje voor alle verzoekjes, ook Alle verzoekjes die zijn binnengekomen. Uh, maar lekker gedraaid ja. en Veel complimenten ook in de, de WhatsApp van Slam. Lekker, mensen hebben genoten. Deze werd aangevraagd door Desiree. Hoe heette die ook alweer trouwens? Uh... Mad Guy, set my mind free. Oh ja, in het Dat laatste. laatste. Ja, ja. Ja. Hey, vorige week, dat was een mooi moment, hadden we Armin uh, tussen 1 en 2 in de studio. Dat betekende ook dat Armin even heeft gezien hoe jij draaide. Ja, is zal nog even op mijn vingers te kijken, uh, laatste kwartiertje. Ja, dat is natuurlijk een beetje spannend natuurlijk. je geen fouten doen? maken? Nee, precies. Dat heb je gelukkig nee, ook niet gemaakt. Niet gedaan, nee. Maar het kan nog groter. Ik heb uh, net een paar stories uh, geüpload op mijn Insta. En ik zie jongen, dan zie mensen jou draaien. Weet ja. je wel. Dat is toch. Ja. Uh, ja, ah, iemand heeft dat gezien in de Nederlandse industrie. Je zegt dat je denkt: oeh, spannend. Groter dan Armin. G misschien wel, ja. Kan dat? In Nederland in ieder geval. Oké, okay, ja. Suzanne Freek.